I'm gonna Welkom bij deze muziek boulevard op uh, zondag 17 april. En wat ik dan gelijk ook meteen zo sneu vind. De gasten van vandaag, die hebben gelijk uh, twee mensen hebben gelijk een akoestische gitaar meegenomen. En daar heb ik niet heel veel rekening mee gehouden. Dus, dus dat uh, gaan we zo uh, bewaren voor een volgende keer. Want uh, ze zijn nog niet uh, van ons af uh, in ieder geval. En ik denk ook, ik, uh, dat ik ook niet van hun af ben. Welkom, Bees Noir. Hey. Ja, Hoi. <laughs> Jij ja, mag die microfoon even erbij pakken. En uh, de twee en drie, uh, Jacqueline en Robert, die zullen drie gaan delen. En uh, Leon mag uh, nummer twee gebruiken. Yes. Uh, welkom. Uh, ik, ik, ik heb jullie werk al, uh, al heel snel al op de korrel uh, gehad. En uh, ja, aanleiding om met jullie te praten is er ook. Want uh, zeg het maar, dus meteen al gelijk meteen met het uh, nieuws uh, van start uh, gaan. Nou ja, de reden dat weer... Kan, kan ik je zien, John? Ja, nou ja dan, dan draai je even, gewoon dat ding even weg. Dus dat, dat is, is niet zo hand. Maar, maar vertel. Nou, we hebben dus uh, 5 mei eigenlijk ons eerste echt grote optreden. En dat is op het Bewijensfestival in Haarlem. Op de Jubilee Stage. Die ja. uh, openen we op die dag. Dat is uh, heel mooi. Ja, oh. zeker. Nou, over het hoe en waarom, ja. hoe jullie er toe zijn gekomen. Daar gaan we het uh, uiteraard uh, straks over uh, hebben. Uh, ja, de muziek hebben we, hebben we ook uh, van jullie. Het zijn... Meerdere tracks neem ik aan, hè? want ik uh, geloof dat, je, dat jullie al uh, dat jullie meerdere dingen... Ik heb voor dingen. jou uh, drie nummers van ons inderdaad. Ja. En uh, dan nog wat dingetjes waar wij, uh, waar wij graag naar luisteren en door geïnspireerd zijn, zeg maar. Dat is heel mooi. Die staat, als het goed is, ergens op een, uh, op een stick. Ja, in, in, de map, in de map 17 april. <laughs> Dan moet ik even zoeken zo direct, uh, of ik hem ergens uh, tegen ga komen. Want uh, dat, dat doen we zo. We gaan eerst uh, even uh, iets anders uh, draaien. We hadden net de Bachelor of Burning uit uh, Australië, Midnight Hall. Die man is tegenwoordig uh, minister van uh, Milieu, heb ik hem laten vertellen. En dit is een band uit uh, Permanent. En ze zijn ook al langer tijd bezig. Hier is Excused and Automobile. Ja, dat waren ze dus. Uh, excused. Uh, wat ik al heel erg leuk vond om dat even te vertellen. Is uh, dat uh, zij. Uh, tenminste één ervan. Van de bandleden vorig jaar. Bij uh, de Dorpsrun. Hier een. ...optreden gaf in een coverband. Dus dat was de reden waarom ik uh, op een gegeven moment... ...hier met Excuse in aanraking ben gekomen. En Benno Tijnagel, want over deze man heb ik het... ...is uh, zelfs bij ons voorlopers uh, geweest. Goed, uh, zoals uh, gezegd... Uh, ...we hebben dus uh, gasten in de studio. Uh, Wel instrumenten meegenomen... ...maar helaas, die kunnen we vandaag even niet uh, gebruiken. Maar goed, uh, dan heeft Leon nog altijd... De USB-stick uh, meegenomen. Kijk, en dan, gaan we naar, dan wordt het toch nog interessant <laughs> voor, uh, voor deze uitzending. Uh, ja, zeg het maar. Ik, uh, nou ja, zeg het maar. Ik uh, moet gewoon uh, beginnen. Hoe uh, la, laat ik het eerst maar beginnen bij het begin? Het ontstaan? Is, uh, is er, uh, uh, ah, hebben ja. jullie doelbewust voor een uh, specifieke muzieksoort uh, gekozen? Ik denk dat dat eerst Leon en Robert iets over het bestaan moeten vertellen. Ah oké, oké, oké. Nou, dan uh, krijgt Robert uh, de microfoon voor zijn nou, neus <laughs> Ja, De ja? oorsprong ligt eigenlijk al heel, uh, heel lang geleden. Ja. Nou, Leon en ik hebben al heel lang uh, samen in, uh, in bands gespeeld. Ja. En... Uh, dat ging eigenlijk altijd heel goed en heel leuk weet je wel en dan het echt wel een jaar of uh, vanaf een jaar of veertien of zo uh, altijd samen uh, in een bandje gespeeld ja. en uh, nou op een gegeven moment toen kwamen we via school met Jacqueline uh, in aanraking en uh, nou, we hebben ook besloten een bandje mee te doen en hebben we eerst uh, een tijdje in een rockbandje mee gespeeld en op een gegeven moment ik uh, dat niet helemaal omdat de band weet je, we zaten met z'n vijven vijf in een band en op een gegeven moment rijd je gewoon een beetje onenigheid van ja wat, wat wat, wat, wat, wat als genre willen we precies doen? Wat, wat willen we uitstralen? Ja. En uh, nou, dat ben je dus eigenlijk dan uit elkaar gegaan. Um, maar op een gegeven moment begonnen wij toch wel een beetje te missen om met elkaar samen te werken. Dus toen hebben we besloten om weer met z'n drieën, echt als, als, als band, uh, met z'n drieën verder te gaan. En dan uh, echt specifiek een bepaald genre uit te kiezen waar wij alle drie achter staan en waar we ook goed over uh, kunnen, kunnen samenwerken, zeg maar, met ja. je, de en iedereen uh, En dat is eigenlijk het uh, ElectroPop geworden. Uh, ja, ga jij van microfoon 2 nog even. Ja, <laughs> ja dat is elektropop uh, ge geworden. Ja, precies. Ja. Ja. En ja, met, met z'n drie maken wij dus uh, de muziek. En, uh... Jullie hebben de basis, hè? Want ja. ik las ook, uh, bij, uh, zeg maar, ik ben er wel even een beetje ingedoken. Als jullie op een gegeven moment echt op het podium gaan staan, dan hebben jullie er nog een paar extra bij nodig. Ja, met de zessen. Ja. Zessen, ja. Ja, pak hem even, uh, draai ja. hem even een half uur, half uur We zijn met z'n te horen. Ja, uh, is dat, uh, want, want dat is, jullie vormen dus eigenlijk de kern van, uh, van, het, uh, van de band. Ja, we zijn, ja, uh, we hebben nu eigenlijk ook zeg maar, foto's. Oh, sorry. Ja. Met z'n uh, drieën. Zeg maar. ja. uh, omdat we ook zoiets hadden van... Uh, omdat we al eerder met elkaar hebben ge, gewerkt. Ja. Zijn we dus inderdaad achtergekomen met hoe meer mensen je werkt, hoe lastig het, lastig het eigenlijk is. Ja. Vooral uh, schrijven en dat soort dingen. Want iedereen ja. heeft ideeën. En voordat je dan een liedje hebt uh, met, uh, met z'n sessen, dan zijn uh, ja, we uh, een paar maanden verder. Het is zoiets als uh, een rooms-katholieke kerk. Als de paus de, de, uh, zeg maar de schoorsteen uit is, dan moet er eerst uh, heel erg lang over ja, gepraat precies. worden. voordat er witte rook uit ja, uh, komt. Zoiets. Ja, nou dat <laughs> ja. Zo is het eigenlijk inderdaad. Ja. En, uh, we zoiets, en we hadden natuurlijk al met elkaar. Ja, al veel dingen geschreven. En we wisten wat we aan elkaar hadden, natuurlijk. En toen hadden we zoiets van: Nou, we kunnen het gewoon beginnen. En we gaan schrijven. En dan vanuit daar gaan we verder kijken. Uh, wat, er, wat, kom, wat, er, wat er van wat komt, zeg ja. maar. En uiteindelijk, het uh, ging eigenlijk meteen al heel snel. En uh, ja, wij willen voor eigen werk gaan. Maar goed, het is natuurlijk lastig natuurlijk om met eigen werk echt goed. Uh, of ja, geld te verdienen, dat soort dingetjes. Ja. En ook echt bekendheid te krijgen. Maar. Uh, en we hadden echt wel hele goede mensen in de band nodig ook. Dus ja. uh, dan hebben we gewoon mensen, dus nu. Die, als ze kunnen, dan, dan zijn ze erbij. Maar dat was tenminste de bedoeling, maar nu ja. zijn ze eigenlijk zo enthousiast dat ja. ze eigenlijk <laughs> bijna alles ervoor opzij zetten. Dus toch wel? Ja, dat is wel heel leuk. Ah, dat, is, dat, is wel, dat is mooi. Dus, denk ik, ja, wie weet. Ik, ik heb, zolang ja, zij het nog heel leuk vinden, dan, uh, ja, misschien wordt het dan eigenlijk toch wel met z's. Maar nu, voor nu is het echt wel met z'n drieën, want omdat we het ook zelf met z'n drieën maken. Zeg maar. ja. Dus, ja, uh, is dat, uh, wie, wie zet eigenlijk een beetje, of doen jullie dat echt met z'n drieën, uh, zeg maar de nummers uh, schrijven? Is dat uh, iets, iets uh, wat jullie met z'n drieën doen ja. of, of is er echt één specifiek met het schrijven van uh, nummers bezig? Nee, dat doen we gewoon met z'n drieën. Ja? Gewoon uh, echt met elkaar afspreken en dan uh, gaan we gewoon zitten en de, ene, de ene keer heeft Leon een ideetje, dan Robert en dan ik en dan, ja, dan werkt het wel met z'n drieën ja. uit. En, ja. uh, gewoon ook, de, ja. Dat is, ja het, het, het lijkt me wel heel erg uh, leuk om, om met z'n drieën zo uh, ergens uh, teruggetrokken te zeggen. We hebben even een ruwe schetsen uh, of iets, iets bedacht en, uh, ja, en dan ontstaat er iets. Ja, dat ja, ja. is heel leuk. Ja? Ja, het is ook echt gewoon, als ik terugkijk, dan vind ik het ook vet bijzonder hoe het is gegaan. Omdat <laughs> ja. het gewoon, ja, dat je toch weer bij elkaar komt of zo. Weet je, we zitten dan klaar, maar het, ja, allemaal tegelijk hadden we hetzelfde idee. Ja, ja, ja. ja. Nee, goed, ik, ik, ik had dan misschien de avond ervoor en zij misschien de middag ervoor. Maar het echt op dezelfde dag kwam het, zeg maar... Ja, niemand durfde het eerst eigenlijk over te hebben. En toen uiteindelijk hebben <laughs> we elkaar toch maar opgebeld van... Oh ja, vind je het leuk? Ja, ja, Iedereen vond het leuk uiteindelijk. Ja. Dus ja, dus, uh, nee, dat, dat werkt wel gewoon goed. En we kennen elkaar natuurlijk ook heel langer. ja. Het zegt Leon en Robert elkaar nog langer. Ja, ja maar oom, dat zeiden ze al. Hè? Ja. Die jongens hebben al met z'n tweeën ja. en uh, iedereen een uh, ja. band gespeeld. Hoe zijn want, want aan wie kan ik dat vragen? Hoe zijn jullie dan aan Jacqueline gekomen? Want uh, mag ik dat aan jou vragen, Leon? Ja, op het conservatorium. Op het conservatorium, eigenlijk. Ja, ja. Uh, uh, en toen uh, was het zo van... Uh, Past uh, zij erbij, bij, uh, of, of nou, is het, het gewoon... een uh, beetje opgedrongen aan ons <laughs> Ja klopt. <laughs> opgedrongen. Nou nou. Ja. <tijd> het mee het het, ja. Nou, absoluut. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ja, ja. Was inderdaad zo, met de zo ja? rest die stopte ermee. Ja. En toen zei toen ik, toen <laughs> op MSN, en toen zei ik van, oh wat vervelend. Ik, ik kan ook een keer invallen als ja, het nodig ja. is, ja. en uh, ik helemaal pushen. Ja, ja, ja. En ik nou hij mag wel auditie komen doen. <laughs> ja, op, ja. Ja, ja, ja. Ja, uh, het conservatorium, dat is het conservatorium hier in Haarlem neem ik aan hè? Ja. ja dus, dus mag ik eigenlijk wel stellen dat jullie een echte Haarlemse band zijn? Ja. Ja, ja vind ik wel. Dus, uh, ja. Hoewel ik van jou heb begrepen dat jij ook nog in Alkmaar nog even gebivarkeerd hebt. Of, ja. ja, het conservatorium zat Allemaal, uh, allemaal in, Elkmaar, ja, in Alkmaar nu is het naar Haarlem ja. te gaan. we ja. hebben allemaal in Alkmaar gezeten zeg maar en uh, het is gewoon ja. verhuisd inderdaad. Dus. Ja. ja. Uh, en en uh, is Haarlem een fijne stad om uh, toch uh, je muziek een beetje aan de man te brengen? Mag ik ja, dat weer? Ja, het is echt uh, naar jou? een stuk prettiger dan in algemeen. Ja. Ja, Wat is het verschil eigenlijk? Want nou, ik in weet dat, zoveel, er is gewoon veel meer scene voor bandjes. En allemaal gelegenheden waar, gelegenheden waar je kunt spelen. En er worden ja. allemaal dingen georganiseerd. Nou, bijvoorbeeld zoals er op Akda wordt. En de popronde is ook hier. En zulke dingen. En in ja. Alkmaar heb je dat eigenlijk helemaal niet. Ja, er, er, er schijnt wel een, uh, in Alkmaar de victorie te zijn. Ja, dat, inderdaad. dat het voormalig Atlantis. Maar ja. ik hoor eigenlijk nooit van... Het is het uh, fantastisch om uh, daar te spelen. Nee, terwijl het Patronaat bijvoorbeeld, die hebben, nou, die hebben echt grote dingen en ja. daar zijn heel vaak leuke, uh, leuke bands. Ja. Dus, uh, dus, dus het is uh, voor jullie uh, gewoon een uh, leuk vertrekpunt en dan maak je ook nog eens kennis met andere muzikanten denk ik. Absoluut, ja zeker. Ja. Uh, nou weet ik van uh, Jacqueline, uh, wij hebben hier ooit ook uh, een, uh, een iemand uh, in uh, de studio gehad. Dat is Ariane Abbestee. Oh ja, dat is ja, het, ja. Die, die moet jij kennen. Ja, die zit bij ons. Twee bands uh, gehad. Uh, je, uh, uh, wisselen jullie ook wel eens uh, gewoon ook muzikale ideeën uit? Of gebeurt dat uh, niet? Ariane en ik. Ja, jij. Nou eigenlijk niet, want we nee? zitten, wij zitten een beetje in een andere zit een ander vijvertje ja, toch? Ja, ander genre, zeg maar. We, bedoelen, mm. we spreken elkaar wel eens over, over zang en ja. of zo. Ja. Dat is ja. wel, ja. maar over echt muziek. Ja, dat is echt een heel ander, uh, ander straatje waar zij zich in bevindt. Ja. Zeg maar. nou, het enige, de enige uitwisseling die we dan wel eens hebben is ja. dan we hebben we op school ook het vak songwriting en daar wordt dan wel eens wat uh, zeg maar opgezet van, van uh, degene die het heeft gemaakt. Mm. Dus op die manier hoor je wel eens van wat, wat zij maakt en wat wij dan hebben gemaakt, wat dan ook. Maar ja. dan ik, nou, niet echt. Uh, ja een, muzikale idee of zo. ja, een muzikale idee. Want dat is. Want, want, uh, elk, uh, id, uh, er komt altijd iets uit. Uh, hè, het ontstaat, dus dat ontstaat meestal met een idee. Maar goed, uh, over het uh, verhaal zingen uh, en, en dat soort dingen. Want daar dat heb ik dan nu ook wel een, nog een vraag over. Maar dat doe ik zo. Uh, ik heb iets uh, klaarstaan wat jullie zelf hebben meegenomen: uh, Lady Gaga. Yes. Wie? Kan ik daar even het uh, woord? Uh, wie van de drie? Het lijkt nog een leuk spel ook, maar goed. Uh, <laughs> nou, Leon wil pommetje van het, dus, uh, zeg maar. <laughs> Ja, Leon, nou, Leon mag weer de, de kastanjes uit het vuur halen. Nou goed. Uh. Nou ja, um, Gaga is. Ja, kijk, het is natuurlijk eigenlijk voor iedere. ...muzikant slash producer is het gewoon een, een gigantisch voorbeeld... ...omdat het zo mm. top of the line is dat het gewoon... ...als je als je die eigen producties doet dan, en het heeft enigszins met dance te maken... ...dan weet je dat het ja. zo goed is als dat eigenlijk. Dat is gewoon het voorbeeld van nou, hoe je, hoe je dancemuziek nu zou willen doen. En wat gaven ze aan Lady Gaga is dat ze ook nummers heeft die niet, zeg maar... ...ja, ze heeft natuurlijk Pokerface en al die dingen... Ja. ...maar ze heeft, ook, ze heeft ook dingen die echt um, ja, bijna rockmuziek beïnvloed zijn, zeg maar... Ja. En dat is dit nummer? Ja. Yeah. Beautiful. En dan zie ik even de rest van de titel even. Beautiful dit. Dirty Rich. Oké, okay, hier is die. Beautiful Dirty Dirty Rich. Rich Dirty Dirty Beautiful Dirty Rich. Dirty Dirty Rich. Dirty Dirty Rich. a red light, pornographic dance fight, systematic, honey, but we got no money. Our hair is perfect but we're all getting shit-wrecked, it's automatic, honey, but we got no money. Daddy, I'm so sorry, I'm so, so, so sorry, yeah. We just like the party, like the pop, pop, pop. Hij ja, is er al! <lacht> en dan moet je, nog iets, uh, moet je er nog iets op uh, zetten, hoewel, hij uh, loop, uh, loopt nog door gewoon, maar dat is omdat ik uh, alleen maar de EP-versie van, uh, van de heren uh, ben gewend, en die klinkt toch, uh, toch net even een tikje anders. Maar goed, uh, we gaan weer uh, vrolijk uh, verder praten met onze gasten in uh, de studio, en dat uh, zijn de drie leden van Bees Noir, Jacqueline, Roberts en Leon. Uh, we hadden het uh, net uh, over uh, de muzikale ideeën die uh, min of meer ook uitgewisseld zijn met een bekende van de band, die zelf ook muziek uh, speelt. Dus het is uh, Ariane van uh, Riders Rain. Ze dus hebben vroeger uh, One More Band uh, gehad. Um, maar Robert, jij maakte op een gegeven moment een verhaal over uh, singer-songwriter. Want dat vind ik dan weer, weer leuk. Hoe zien jullie jezelf? Zien jullie nu gewoon uh, als een stel uh, le leuke muzikanten? Of uh, zien jullie toch als, meer als de singer-songwriters? Nee. <coughs> nee uh, singer-songwriters. Ja. En, niet per se. <laughs> <Nee. coughs> maar, ja. nou um, ja. als we liedjes maken, dan, dan uh, zijn we wel met z'n drieën. Uh, onderwerp bezig en uh, uh, deden we wel on onze ideeën zeg maar ja. maar um, maar we zien of we wel echt uh, als, een, als een band zeg maar ja. dat maakt we maken wel met ons echt met drieën en uh, ja ik weet niet of je wat ik er meer over kan uh, hoe ik het is, het ja, het is het, het, het, jullie zijn gewoon eigenlijk gewoon een driemanschap, uh, zo ja, komt we het uh, ja. in feite of om dieren dus een het is uh, ja. niet het cocktail trio <laughs> nee, nee. Ja, uh, ja, nou ja uh, Het is allemaal nog pril, uh, want uh, nou ja, de aankondiging al aan het begin van het uh, programma uh, zeiden jullie al van uh, ja, 5 mei mogen we op het uh, jubilair uh, staan. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Zal ik uh, iets <laughs> Ja, want dat is, het is nou ja, wel leuk om te weten. Dat was zeg maar via school, is er, is er nu, volgens mij was het de tweede keer of zo, mm. een soort van wedstrijd. En dan uh, kunnen alle bandjes zich aanmelden van in Holland, volgens mij toch. ja, uh, ja. En uh, ja, daar, daarvan uit wordt zeg maar een winnaar gekozen, die mag dan op het podium staan. Nou goed, hebben we ook auditie gedaan en toen uh, ja, dus zijn we eigenlijk gewoon uitgekozen en uh, we hebben, toen, moesten we, toen hebben we twee liedjes gespeeld. Ja. Um, time to Waste en uh, Night After Night ja. en toen, uh, nou ja, ze waren eigenlijk volgens mij binnen een paar minuten waren ze er wel uit dat wij het gingen worden ze waren ook heel enthousiast. Dus, ja, we waren toevallig uh, als laatste van die dag, ja, zeg maar, ja. uh, mochten wij de auditie <laughs> doen en een paar minuten later kwamen ja. ze terug. En, <laughs> Dan is unaniem voor ons gekozen. Ja, dus, dus ze waren ja, heel enthousiast. Ja. <laughs> het is uh, wel heel erg bijzonder dat je dan. Uh, is, is, het, is het dan wel een voordeel dat je dan als laatste uh, wordt uitgepikt? Uh, en dat je dan. Uh, ja, want, want, want dat, dat idee heb ik dan ineens. Dat het dan misschien beter blijft hangen of wat dan ook. Nou zou, ja, zou ik, denk, ik denk. Uh, het was gewoon, wel, gewoon het was wel echt goed gedaan. Dus ik denk dat, dat het ook gewoon is. Dat, dat je. En, en het is natuurlijk de jury, of vooral zo'n uh, zo was echt de boeken van de podium was er dichtbij. Ja. Ja. die heeft natuurlijk bepaald iets in, in zijn hoofd wat erbij ja. past want hij weet natuurlijk de line-up al van de rest van de dag en als je, als je er dan ook nog eens bij past dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk ook wel uh, ja, ja, we hebben gelukkig mee. Onze, onze muziek dus vrij uh, ja, het is dansbaar en het is dus uh, nou, toegankelijk dus het, is als, als, het past vrij goed in zo'n uh, in zo'n line-up uh, ja. waarschijnlijk omdat, ja. uh, waarschijnlijk wel veel mensen aanspreekt we er ook wel geluk mee dat we, we, we, we, we, we gewoon het, uh, het goede genre ook nog eens hadden ja. en, uh, en ja. de leuke niet speelden. Dus uh, ja, heel leuk. Ja, de, de opvolgers van 7th Street, hè, want die, die hadden dat vorig jaar, uh, ja. was, dat, uh, was dat hun overkomen, en ja. uh, dan mogen jullie is, is, de, is de volgende stop uh, dan toch een Rob Akda wordt, als ik dan even de lijn van 7th Street uh, dan ga bekijken en misschien dan ook in de finale? Dat zou zo maar kunnen natuurlijk. Um, ja, ja, dat weet. Is wel, ja, het is wel een te gekke wedstrijd natuurlijk. Ja. Ja. ja, we weten natuurlijk niet wat er gebeurt in een jaar, nee. dus uh, dan moeten we gewoon aankijken, maar we zouden het echt wel uh, een eer vinden om natuurlijk aan mee te doen. Alleen al in de voorronde te staan, ja, is al, uh, ja, al doen, heel, dus heel wat dus natuurlijk. Ja moet je een mp3'tje opsturen en zo, dan moet je natuurlijk uitgekozen worden. Dus ja, dus, uh, uh, mensen nee. van de Rob Akda wordt, wij draaien het al. Dus, uh, <laughs> dus en uh, ik, ik zeg gewoon, het is gewoon loeigoed, goed. Uh, nou jullie halen het al aan. Bij die auditie werd op een gegeven moment Time to Waste uh, ja. speelden jullie. Ja. ja. Nu zullen er een hoop mensen zeggen, ja hoe klinkt het dan? Nou zo. Ja, dat waren ze dus, time to waste. We hadden het dus even tussendoor uh, over uh, de Rob Akda-woord van afgelopen jaar. Want uh, ja, dat, dat is leuk als je uh, dan even tijdens het uh, plaatje erover hebt van, van wat, wat, wat we ervan vonden. Uh, zijn jullie er eigenlijk geweest? Nee, we zijn nee. niet ge geweest. Want nee. we wilden eigenlijk wel graag gaan, maar <coughs> uiteindelijk konden we alle, alle drie niet. Nee. Dus dan, uh, maar goed, inderdaad, Seven Street, die kennen we dan. Die zit ook bij ons op school, ja. dat bandje, dus, Ja, Robin en uh, Willem heb ik uh, een paar keer gesproken. Ja. Ja, dus die, uh, ja, die waren natuurlijk ook, deden ook mee met de finale, dus hartstikke leuk. Ja. Dus we uh, dus, wist het inderdaad dat het ook was. En uh, We Stole the Zebra vind ik persoonlijk een hele goede band. Ja, dus dame raar... heeft echt een stem, ja. Sarah Jane. Ja, ja, ja. Dus dat wilde ah. ik echt, uh, eigenlijk heel graag zien, maar ja. dat was even niet anders. Maar uh, ja, ja dat, wist, uh, dat wist ze wel inderdaad dat het er was. Uh, en dan heb je, nou ja, wat ik al ik, ik schetsde al tijdens het uh, nummer van jullie: uh, Pilot Paco, meer folk. Ja. Uh, een beetje, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, folk Americana, heel veel ook met, uh, met, uh, met harmonica uh, erbij. Ja. Uh, en dan was er nog één, uh, Against the Laws. Dat was echt uh, de enige echte die uh, uitgesproken echt progressief hard, uh, hard was. Ja. Nou, en dan niet metal, maar gewoon stevig. Ja, het is, uh, uh, maar ja, het, het was wat mij uh, opviel, was vorig jaar veel progressiever. Dan dit jaar, dus, ja. dus dat, dat was dat. Vond ik dat vond ik wel. Ja, grappig ook om te zien. Ja, ja. In, in die zin was het vorig jaar toch, zat het, zat het meer dichter bij elkaar als het gaat om muziekstijlen. Oh ja. En, en ja, het, blijf, het zit er natuurlijk wel verschillen in, maar het was ja, het was stevig om het maar zo te zeggen. Want ja. Palalalaka is ook niet echt kan ook nog wel behoorlijk stevig uh, zijn, maar die maken toch ook hele uh, aparte. Uh, ik weet niet of je het kent. Nee. Ik, nee. Ik vind het, ik vind het niet. Maar ja, uh, zij uh, hadden dus uh, toch ook weer dat. Uh, ja, ze hadden dus de bepaalde elementen ook uh, zij maken gebruik van een keyboard synthesizer. Uh, oh, okay. ja, ja. Dat doen ze op een hele vernuchtige manier en ze zitten nu in de voorronde van de Grote Prijs. Dus okay. Ze zitten in de kwartfinale, dus een uh, verliezende finalist in de Rob wordt zit dus nu uh, in de molen van, uh, van de Rock Alternative bij de Grote Prijs, oh, dat dus is dat is niet, uh, niet verkeerd. Nee. Uh, ja, uh, dan, uh, dan weer terug naar jullie. Ja. Uh, want uh, jij hebt uh, ook nog, toen ik jou voor het eerst uh, sprak, Jacqueline, was uh, bij de uh, huis, om ja. het maar eens te uh, zeggen, was het een jazzband. Ja. Wat is daar nog van over? Uh, nou, het staat nu eigenlijk een beetje stil. Mm -hmm. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja, het is, <laughs> dit, dit is nu gewoon uh, de core business, om het maar eens uh, gewoon uh, ja. echt uh, populair uh, te zeggen. Ja, ja, ja. Ja. ja. Dus... Uh, ja. Nou ah ja, hoe gaan jullie er straks naartoe, naar 5 mei? Ja, uh, we gaan repeteren natuurlijk. Ja. We gaan echt wel een, echt een show. Uh... Van maken, want natuurlijk zo'n groot podium. Ja, dat, ik heb er nog nooit gestaan. Mm -hmm. Zo groot, zoveel mensen. En uh, ja, we moet natuurlijk uh, tot de puntjes wel uitgewerkt zijn, natuurlijk. Ja. Want we willen uh, wel wat laten zien. <coughs> en ook natuurlijk aan de, man, aan de, de programmeur, natuurlijk. Van, ja. uh, dat hij niet de verkeerde keuze heeft gemaakt. Nee, nee, nee. nee. En uh, ja, we, ja, we gaan gewoon repeteren, We hebben nieuwe nummers geschreven voor, die, uh, voor 5 mei, die, ja. die we dan echt uh, voor het eerst gaan spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, we, ja het gaat wel heel, best wel goed hoor. het was gewoon heel goed eigenlijk ja ja ja, ja. ja dat is, we hebben zo, we hebben zo, veel, zo goede muzikanten hebben, ook in de band dus dat, dat is ja hebben jullie ook lol nu in die tijd er al naartoe. Want volgens mij zit er ook al een uh, grote voorpret uh, hier aan uh, vooraf. Ja, ja, ja, heel erg maar als ja. Als we, als we hebben we altijd lol eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, ja dat we... merk ik ook wel heel sterk. Uh, is dat, maar is dat ook gewoon belangrijk voor, uh, om, om, om dit goed uit te kunnen horen? Ja, oefen? dat vind ik wel. Als je ja. een lol hebt met elkaar, kun je nooit nee, klopt. de hele dag samen ja. zitten en schrijven en opnemen. Nee. Maar als je nee, ja. het eigenlijk niet heel goed met elkaar kan vinden, dan kan nee. je dat gewoon niet vol. Nee, ik kan me dat wel voor. Kijk, je kan op basis van professionaliteit kan je gewoon uh, bij elkaar komen, maar uh, het, uh, ja, het, dit ontstaan is natuurlijk uh, gewoon uh, als een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, gewoon een uh, dit, ja, het, uh, <coughs> een match, zeg maar. Ja. ja, het is ook gewoon, ja, we zijn natuurlijk ook gewoon los van dat we met elkaar uh, muziek maken. We dus zijn ja. ook gewoon vrienden van elkaar. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is als je als je in een band speelt dat je dat je ook gewoon goed met, met elkaar op kan gaan, op kan zitten en zo. En ook, dus ook lokken hebben met elkaar. Want dat is gewoon, dat, dat is voor de goede sfeer en een goede sfeer. Dat is gewoon heel belangrijk in het ja. Want we hebben ja. vaak genoeg meegemaakt in voorgaande bandjes dat er geen goede sfeer <kwijnt> meer hing op een gegeven moment. En Van nou, een heilig moeten eigenlijk of zoiets dergelijks of uh, dat het meer een, een, een moeten begint ja, te precies, worden. Ja precies, dan moet ja. worden meer verplichtingen inderdaad. Ja. En, uh, en, en, en, en het, wel, ja, ik bedoel, we zien het, we nemen het heel serieus. Uh -huh. Alleen, los af moet het, wel, het is ook gewoon leuk blijven, dat je wel uh, lol aanbeleefd. Zeg maar. dat, is ook, ja, dat is ook een beetje de essentie van uh, muziek maken. Maar dat neemt nu wel ineens, ineens een hele serieus. Ser, wordt iets wat serieus. Want als je op een podium mag staan bij een bevrijdingsbop, dan, uh, dan, mag, dan zegt dat dan natuurlijk al wat. Ja zeker. Maar als we nemen wat Robert al zegt, we nemen het ook eigenlijk heel serieus en sowieso ja. als conservatoriumstudent. Dan, ja. dan, dan doe je dat eigenlijk. Ja. Maar ja, ik vind zelf ook wel hoe, hoe beter het gaat in een band en hoe beter je muziek wordt, hoe leuker het ook wordt eigenlijk. Ja. Ja. Anders, dat, ja, ja, zit daar, dat, dat, dat vind ik dan weer, ook weer een heel mooi element. Er zit dan, dan weer zoiets van een uit, de, weer een volgende uitdaging weer ergens uh, aan, uh, zeg maar. Of uh, mo moet, ik dat, moet ik dat zo zien? Je hebt dit weer afgesloten weer op naar het volgende. Je bedoelt naar die, uh, de 5 mei? Ja. Uh, nee denk. Ja, na 5 mei en dan weer, weer opnieuw uh, weer met uh, schaven aan uh, en nieuwe, nieuwe songs en noem maar op. Mm. Uh, ja. Dat soort dingen. Ik bedoel, uh, ja, wat eigenlijk on ons doel een beetje is, is als we echt een, nou zeg 15 echt hele goede songs hebben die echt tot in puntjes af zijn om dan gewoon een label te vinden dat samen met ons een plaat wil gaan maken, zeg maar. Ja. Dat is een, ja. Ja. ja. Er zullen ongetwijfeld nog wat dingen tussen zitten. Dus er er valt moment. nog wat te dromen in ieder geval. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Een heleboel dat wel, <laughs> nog. dat is wel echt het doel. Het is niet van dat we muziek maken voor de lol alleen, nee. zeg maar. Niet van oh, we gaan lekker bij Leon op de zolder. Nee, nee, nee. nee, nee. Jullie, jullie willen ook jullie muziek gewoon ja. laten horen aan een publiek. Ja, Absoluut, precies. Ja, en ik denk, ik denk ook dat, omdat we dus inderdaad op het conservatorium zitten, uh, ja op school moet je natuurlijk bepaalde muzieksoorten uh, kennen, kunnen. <laughs> Die ja, kennen ja, en kennen, ja. Ja, leuk vindt, zeg <laughs> ja. maar. En dat, dat is ook wat, wat, wat de band zeg maar, ook ja, beter maakt, denk ik. Omdat we juist... Met deze band kunnen we alles wat we leuk vinden en wat we voelen en ja. wat we ja, willen doen, kunnen we zeg maar met, de, ja, met deze band uitdragen, denk ik of zo. Ja. Ja. Dus uh, dat is, dat is, ja. Uh... Even nog naar jullie tweeën terug, uh, Robert en Leon omdat jullie al eerder in een band hebben uh, gespeeld, uh, het verleden uh, zeg maar, wat, wat, wat, waar komen jullie, uit welke hoek komen jullie uh, niet uit, de Electropop? Uh, of is het, uh, is het toch uh, een beetje het, het, het stevigere werk uh, hier? Hè? Ja, daar zijn we eigenlijk wel mee begonnen, ja. Dus wat ja? Robert al zei toen we echt rond de 14 waren, toen leerden we elkaar kennen, we kwamen oh. allebei uit Zandam, en uh, ja, toen hebben we echt in allerhande rockbandjes gezeten samen. Ja. Ja. Maar echt, echt wel, echt, echt rock. Van, ja, van ja. Echt ik, ik rock. zie dat ook helemaal voor van die 14-jarige stoere gasten die man, dan op een gegeven haar. moment uh, een beetje lekker staan, uh, staan te rachen op een paar gitaren, ja, of wat dan ook. En absoluut. Dat het was, het was, het was ook helemaal <laughs> niet goed ofzo. <laughs> nee, dat geloof ik graag. Ja. En dat uh, toch, uh, dat jullie ouders zeggen van nou, uh, we zullen maar klappen. En, ja, en, uh, precies, maar wij, wij, wij vonden het helemaal te <laughs> gek. Ja, ja, ja. Maar uh, over, over als, als, als, hey, wat jullie hebben dus, uh, maar dan neem ik aan dat je het op een gegeven moment ook helden had. Ja, wat? helden. Ja, Waardoor zeggen, ja. je gitaar ging spelen of wat dan ja, ook. Nou. zeker. Ja? Noem er eens een, uh, Robert. Ah, Robert. <laughs> ja. Ja, of uh, ga, uh, ga ik dan. Uh, dan uh, voor, ja? voor mij, ja. Uh, Echt, echt wat, wat, wat metal metal zo betreft. Ja, ik was heel erg met, met Metallica en Dream Theater en zo. Dat soort ja. muziek. En Leon volgens mij ook. En, uh, en uh, ja, ook, maar ook andere dingen Jimi Hendrix of zo. Of Steve Ray. van. Jimi Hendrix. Ja, ook allemaal soort dingen. Ik heb hem, maar, als, als ik heb hem bij is, me. Maar, ja. ja, maar ik heb, hem, ik heb hem bij me. Dus, uh, dus uh, Er valt hem nou aan, uh, aan ah. te passen. Dus uh, als we het als we dan over Jimmy. Ja, dan, dan kom ik eigenlijk maar uit bij één uh, nummer van hem. En, uh, ja, dat, ik ga hem gewoon draaien, want uh, dat, is, uh, dat is dit nummer. Hij, uh, het is overigens een uh, nummer wat hij gepikt heeft uh, destijds. Alleen West watchtower, hoor. Ja, heel goed. <laughs> Jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, mag nooit meer draaien, Robert, dus. Uh, <laughs> ze, machine uh, van I love Coco. I blame Coco. Ja, yeah. ook uh, ik uh, ben niet uh, volmaakt. Ik ben ook niet veilbaar. Dus uh, wat dat er gaat, <coughs> ik uh, hou het allemaal uh, niet helemaal uh, nauwkeurig uh, meer bij. Dus ja, dat maakt, dat maakt niet uit. Um, wat ik uh, wel um, leuk vind is dat je hier heel duidelijk uh, terug uh, kunt horen. Nou ja dat, uh, dat, uh, dat jullie hier wel misschien vaker naar luisteren. Ja, ja. precies. Ja, dat dacht ik al. Dus, uh... ja, dit nummer was ook echt eigenlijk toen we dus van de zomer zeg maar, bij elkaar kwamen. Mm. En Jacqueline kwam eigenlijk met dit nummer aan van... Dit gaan wij doen. Ja. En oh, dus zij is bepalend het... geweest voor de muzikale richting. Uh, welke het? Ja, ja. ja. Of bedoel je Coco? Nee, nee, nee. Nee, oh, nee Jacqueline. Ja, maar ja. Het, ze zij stuurde het door en wij vonden het ook allemaal alle, vonden het echt helemaal te gek, eigenlijk. Toevallig ja. gingen wij ook die zomer naar Lowlands waar ze ook speelden. Ja. Toen ja. werden we ook, uh, ook live gezien. En ja. dat nou, was ook gewoon een hele, hele toffe show. Ze dus hadden toen wel een beetje last van de stem. Ja. Maar ondanks dat was het wel echt heel gaaf. En zoiets van nou, dat is wel echt uh, een beetje de kant die we op willen. Ja. Ja. Dus niet eens meer uh, van die 14-jarige jongens die op de zolderkamer. even nee. lekker op uh, gitaren staan te hengsten of wat nee, dan ook. Het, uh, Blijf dus ons. Zeggen <lacht> <lacht> die op de radio. Ja, nou ja, goed, dat <lacht> maakt niet uit. Uh, dit, dit, zijn, dit zijn de, de, de, de jeugdverhalen uh, van Robert die, die uh, hier verteld worden. Maar goed, dat uh, is op zich geen, uh, geen ramp. Uh, we gaan zo, direct, uh, zo dadelijk weer uh, gewoon verder uh, praten met jullie over, uh, over wat, uh, wat jullie uh, nog uh, verder gaan doen. Ja, nummers dat, dat, dat sowieso, want dat 5 mei komt er uiteindelijk natuurlijk ook aan. Uh, wat, wat ik nou zo fijn vond van de afgelopen nou, maanden terug, uh, is dat ik even deel uit mocht maken van de Grote Prijs van Nederland Theater Tour. En er was een band die in 2009 in de finale heeft gestaan van de Singer Songwriters finale van de Grote Prijs. En ik vind dit... Eigenlijk zelf een van de beste nummers die ze gemaakt hebben. Ze, ze zijn niet als winnaars eruit gekomen. Dat was Eefje in 2009. Maar deze band verdient toch ook wel wat, ja, wat aandacht. Ik heb het over Lee Mason en Pool. Tot aan het nieuws van 1 uur.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 In Syrië zijn er al een maand protesten tegen het regime. Daarbij zijn doden gevallen. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op om meer vrijheden te eisen. De agent die afgelopen week in Buffalo werd doodgeschoten... wordt woensdag met korps eer herdacht. In de Groningse Martini-kerk wordt een speciale herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen er naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. Uit eerbetoon dragen alle motoragenten die morgen de Amstel Gold Race wielerwedstrijd begeleiden... een zwarte rouwband. De doodgeschoten man was ook een motoragent. In Zagreb hebben duizenden Kroatische oorlogsveteranen gedemonstreerd... tegen de veroordeling van een oud-generaal door het Joegoslavië-tribunaal. De Kroaat Ante Gotoniva kreeg gisteren 24 jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan vreedheden tegen Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog...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 De politie deelde in vier winkelcentra ruim 15.000 flyers uit om meer mensen te vinden die tijdens de schietpartij in de buurt waren van een van de winkelcentra. In winkelcentrum Ridderhof heeft het winkelend publiek twee minuten stilte gehouden. De bezoekers herdachten daarmee de slachtoffers van de schietpartij. Het weer, het is wisselend bewolkt, morgen vrij zonnig, maar smiddags in het binnenland bewolkt en een kleine kans op een bui. Het wordt gemiddeld 15 graden.